Ooit eens, weet je dat? We zijn ooit eens vertrokken met een huis op vier wielen. He? Weet je dat nog? Een huisje op vier wielen. Ja. Wat is dat dan? Een camper. Ja, wij hadden ooit eens een camper gehuurd. Hè? Weet je dat nog? Ja. ja. Zeg, en vertel daar eens iets over. Waar zijn we dan naartoe gegaan met die camper? Naar vakantie. Ja, en waar was dat dan? Dat weet ik niet. Nee. Ardennen. Ja, vind je de rivier waar je in gezeten hebt. Weet je nog wat dat die noemt? Jij weet dat nog hoor. Jij weet dat nog. Hoe noemt de rivier? Oerten. De Oerten, ja, ja. En ik moet trouwens zeggen, hoe heet de rivier? Want mijn schoonvader is germanist en die luistert ook mee.